Vledder parkeerde de auto op de houten stijgen boven het water van het damrak. De beide rechercheurs stapten uit en slenterden via de oude brugsteeg naar de Warmoestraat. Er hing een dichte walm van giftige uitlaatgassen. Tot aan het Nationaal Monument stond de smalle straat vol auto's. Een jonge politieman probeerde vergeefs met wilde armgebaren nerveus toeterende chauffeurs tot bedaren te brengen. De kok liep op hem toe. Wat is er aan de hand? De jonge agent wees naar het andere einde van de straat. Een grote vrachtwagen met aanhanger heeft zich in de nauwe Sint-Olafpoort klem gereden. Kon niet voor wacht uit. Dat is al de derde keer van de week. Het wacht is op een takelwagen, maar die is al drie kwartier onderweg. De kok kneep zijn neus dicht. Surprising Amsterdam, lachte hij. Je wordt er langzaam vergast. Met een nog toegeknepen neus... Liep hij snel van de diender weg. Fledder kwam hem na. Toen ze de hal van het politiebureau binnenstapte, wenkte Jan Kusters de oude regisseur van achter de balie. Waar zat je? Op Sint Barbara. De begraafplaats? Ja. Wat moest je daar doen? De kok glimlachte. Een begrafenis bijwonen. Maar het lijk kwam niet opdagen. Hij spreidde zijn beide handen. Had je mij nodig gehad? De wachtcommandant knikte. Je bent altijd op pad, reageerde hij wrevelig. Je bent er nooit als er iemand voor je komt opdraven. De kok keek hem verwonderd aan. Had ik uh, iemand ontboden? Jan Kusters schudde zijn hoofd. Dat niet, maar er zit boven al geruime tijd een heer op je te wachten. Wat voor een heer? De wachtcommandant grabbelde een notitie van zijn bureau. Een heuse notaris. Uh, meester M.G. van Den Hoeve. Hij wilde je onmiddellijk spreken. Hij noemde mijn naam. Jan Kustens knikte. Rechercheur de kok, dat ben jij toch? De grijze speurde grijnsend. Daarna kneep hij zijn wenkbrauwen samen. Meester. M.G. van Den Hoeve. Herhaalde hij peinzend. Meester M.G. van Den Hoeve? Hij proefde de naam op zijn tong. Ineens greep hij naar de binnenzak van zijn Colbert, pakte daaruit de enveloppe met de paarse rand en reikte die fledder aan. Kijk eens. Volgens mij een van de namen onder dat vreemde bericht van overlijden. De jonge rechercheur nam de enveloppe van hem aan, trok de kaart eruit en bekeek het overlijdensbericht. Je hebt gelijk! sprak hij terwijl hij knikte. Meester M.G. van den Hoeven. Op zijn gezicht gloorde verbazing. Is die notaris van den Hoeven familie van Frederik Johannes van Fluitenberg? De kok trok zijn schouders op. Ik heb mij nooit met de familie van Van Fluitenberg bezig gehouden. Niet interessant genoeg. Welke namen stond er verder onder dat bericht? Fledder las hardop. Praschaat, België. W. van Fluitenberg. En nog eens braschaat België, W. van Fluitenberg. Dan Amsterdam, uh, die notaris M. G. van der Hoeven. En verder uit Amsterdam, Dr. J. H. Achterbos. En tenslotte Baren, Peter van Oosterwijker. De kok gebaarde voor zich uit. De namen van broer en zus Rosendaal, Richard en Patricia, die staan er niet op. Fledderscheidde zijn hoofd. Die wist ook niks van het overlijden van hun oom af, voordat ze dat bericht ontvingen. De kok grijnsde. Maar ze zijn wel familie. De oude regisseur stak zijn hand uit en nam de enveloppen met het overlijdensbericht weer van Vledder over. Daarna draaide hij zich om en besteeg opmerkelijk kwiek de stenen trappen naar de tweede etage. Boven, op de bank bij de deur naar de grote recherchekamer, Zat in een groene lode jas een kleine, wat gezette man met een rood, bolrond gezicht. Dun, stroblond haar plakte op zijn vette schedel. Toen hij de grijze speurder in het oog kreeg, kwam hij van de bank overeind. Met korte, driftige pasjes liep hij op hem toe. Rechercheur de Kok? Zijn stem kraakte. De oude rechercheur keek op hem neer en glimlachte. De Kok met een COCK, antwoordde hij vriendelijk. Ik wil graag dat men mijn naam goed spelt. Als notaris weet u hoe belangrijk dat is. De man keek naar hem op. U weet wie ik ben? De kok knikte. Sinds enkele minuten. Notaris M. G. van den Hoeve. De wachtcommandant heeft mij ingelicht. De notaris gebaarde naar de bank. Ik wacht hier al ruim een half uur op u. Het klonk als een verwijt. De kok maakte een verontschuldigend gebaar. —Dat spijt mij oprecht, sprak hij beminnelijk. Ik was ook niet van uw komst op de hoogte. Vanmorgen wilde ik de laatste eer bewijzen aan de heer Frederik Johannes van Fluitenberg, gezien vanuit een crimineel perspectief een groot man. —U was absent, Barbara? —Precies. Notaris van den Hoeve reageerde heftig. U bent het slachtoffer geworden van een, uh, een, een onbetamelijke grap! De kok reageerde niet. Hij liep aan de gezette notaris voorbij naar de grote recherchekamer en liet hem op de stoel naast zijn bureau plaatsnemen. Daarna wierp hij met zwier, missend, zijn oude hoedje naar de kapstok en ging met zijn losgeknoopte regenjas nog aan achter zijn bureau zitten. Met een scherpe blik nam hij de man voor zich nauwkeurig op. De kleine neus de bijna verzonken groene ogen en de mollige handjes rustend op de rand van zijn bureau. Een grap? De heer van den Hoeven knikte nadrukkelijk. Iemand heeft gemeend met u uh, en uh, misschien nog met vele anderen een grap te moeten uithalen. Een smakeloze misplaatste grap. De kok keek hem verward aan. Het spijt me, sprak hij traag. Maar het koddige ontgaat mij. De grijze speurder schudde zijn hoofd. Wordt de heer van Fluitenberg vandaag niet begraven? Van den hoeven slikte. De heer van Fluitenberg is niet dood. De notaris slikte opnieuw. Ik bedoel, hij is niet nu doodgegaan. Van Fluitenberg stierf al drie jaar geleden, om precies te zijn op 11 november. Sint-Maarten. De, de notaris kuchte. <laughs> Inderdaad, um, op Sint-Maarten. De, de kok feens de verbazing. Waarom stuurt men dan nu eerst een bericht van overlijden rond? Notaris van den Hoeven maakte een hulpeloos gebaar. Dat is mij een volslagen raadsel, riep hij betwijfeld. De heer Frederik Johannes van Fluitenberg is destijds een natuurlijke dood gestorven. Hij had een zwak hart en werd met alle egaars op Sint-Barbara begraven. U, uh, u kunt zijn graf daar vinden, als het u interesseert. De kok gleed met zijn pink over de rug van zijn neus. Waarom, uh, waarom zou het mij interesseren? Notaris van den Hoeven keek hem verbaasd aan. U, uh, u was toch vanmorgen op Sint-Barbara? U vond die kennisgeving van overlijden blijkbaar belangrijk genoeg om de begrafenis van de heer van Fluitenberg te willen bijwonen. De kok knikte traag. Omdat ik in de stellige overtuiging verkeerde, dat de heer van Fluitenberg eerst nu was overleden en ter aarde werd besteld. Wanneer ik had geweten dat hij al drie jaar eerder was begraven, dan was ik uiteraard niet naar een koud en winderig Sint-Barbara gegaan. De oude regisseur zweeg even en fronste zijn wenkbrauwen. Hoe wist u feitelijk dat ik zo'n grap, zo'n bericht van overlijden had ontvangen? Notaris van den Hoeve tastte naar de binnenzak van zijn grijs colbert en diepte daaruit een enveloppe met een paarse rand op. Dit kreeg ik vanmorgen met de post en eh, onder dit, eh, dit valse bericht van overlijden van Frederik Johannes van Fluitenberg stond... C.C. Rechercheur de Kok. De oude rechercheur knikte begrijpend. U uh, wilde mij voor die grap waarschuwen. Inderdaad, ik wilde niet dat u aan die smakeloze grap consequenties verbond. De kok hield zijn hoofd iets schuin. Zoals? De notaris keek wat onzeker in de ruimte. Een onderzoek naar het overlijden van de heer van Fluitenberg... Het zal u bekend zijn, dat hij, beter bekend onder zijn bijnaam, Frederik Fluweil, bepaald een bewogen leven heeft geleid. Zo'n zinloos onderzoek wilde ik u besparen. Uiterst vriendelijk. Notaris van den Hoeve schonk hem een glimlach. Ik achte dat als mijn plecht. De kok wreef over zijn kin. Hebt u enig idee, wie deze grap heeft uitgehaald? En waarom? Notaris van de Hoeve schudde zijn hoofd. Ik snap er niets van. De notaris spreide zijn korte armen. Dat is voor het eerst in mijn lange praktijk dat ik zoiets meemaak. Bent u familie van weile de heer Frederik Johannes van Fluitenberg? Nee. Waarom staat uw naam dan onder die annonce? Op het bolronde gezicht van de heer van den Hoeve kwam een smartelijke trek. Geen flauw vermoeden. Ik heb destijds de laatste wilsbeschikking van de heer van Fluitenberg opgetekend en uitgevoerd. Dat is mijn enige relatie met hem. Een volkomen ambtelijke daad als notaris. De kok boog zich iets naar voren. Wie waren de begunstigden? In de reactie van notaris van den Hoeve kroop een kleine aarzeling. Een wijfelende terughoudendheid. Eh. Uh, Walter en Wouter van Fluitenberg, de beide zoons van zijn broer Johannes. Toen notaris van den Hoeve met korte dreunende pasjes uit de recherchekamer was verdwenen, keek Fledder zijn oudere collega vragend aan. Hoe vond je hem? De kok antwoordde niet direct. Notarissen formuleerde hij bedachtzaam, gelden als de enige betrouwbare lieden die onze samenleving nog kent. Vledder schudde afkeurend zijn hoofd. Dat is geen echt antwoord, sprak hij bestraffend. De jonge regisseur verzonk in gepeins. Wat betekent CC, Regisseur de kok? De grijze speurde grijnsde. Wat dacht je, vroeg hij jolig. Een nieuw soort opgefokte brommer? Mijn 125 cc de kok, de schrik van alle rijwielpaden? Vladder keek hem verongelijkt aan. Wat heb je? bromde hij. Dat is niet koddig. Je kunt van een normaal mens niet verwachten dat hij alle gebruikte afkortingen kent. De kok plooide zijn gezicht tot een vriendelijke glimlach. C.C. legde hij op veranderde toon uit, is de afkorting voor kopieconform, oftewel... Voor eensluidend afschrift. Vledder knikte begrijpend. De man of de vrouw die het overlijdensbericht van Frederik Johannes van Fluitenberg aan notaris van de Hoeve verzond, maakte op die manier kenbaar dat hij of zij ook zo'n bericht, dus met dezelfde tekst, aan jou had gestuurd. Zo is het. Wat voor notaris van de Hoeve aanleiding was om zich naar het bureau Warmoestraat te haasten om jou te vertellen dat het slechts een grap was. De kok knikte. Heel juist, Vledder grijnsde, en dat terwijl jij en ik inmiddels tot de overtuiging zijn gekomen dat het verzenden van die overlijdensberichten niet als grap is bedoeld. De kok keek zijn jonge collega quasi bewonderend aan. Nog een paar jaar aan mijn zijde en je wordt een echte rechercheur, de grijze speuren lachte verholen. Conclusie? Notaris van de Hoeve wil, eh, uh, hoopt, dat wij de affaire nu als afgedaan gaan beschouwen. De kok gebaren voor zich uit. Exact. Er wordt van ons niet verwacht dat wij ons met grappen bezighouden. Fledder trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Maar wat heeft dat alles voor zin? Ik bedoel, waarom verstuurt iemand een bericht van overlijden van een man die al drie jaar dood is? en haast een ander zich om te beweren dat het slechts een grap is. De kok zuchtte. Als ik die vraag kon beantwoorden, waren wij vermoedelijk al heel dicht bij de oplossing. Hij zweeg even, nadenkend. Ik heb wel het onrustige gevoel dat er iets aan het overlijden van Frederik Johannes van Fluitenberg schort. Wat? De kok trok zijn schouders op. Geen idee. Manipulaties? Misschien is van Fluitenberg geen natuurlijke dood gestorven, zoals de notaris ons wil doen geloven. Werd hij vermoord? De kok trok een bedenkelijk gezicht. Men kan een lijk verbergen, zodat de daad nooit aan het licht komt. Daarvan zijn voorbeelden te over maar om iemand die is vermoord zonder tussenkomst van de politie en justitie heel keurig en officieel te laten begraven, daarvoor is... De oude regisseur stokte even. Daarvoor is veel fantasie nodig. Fledder knikte. Sommige criminelen hebben dat, uh, veel fantasie. Hun inventiviteit kent geen grenzen. Hij keek op. Hoe komen we erachter? Waarachter. Dat er iets aan het overlijden van Frederik Johannes van Fluitenberg schoort. De kok kwam uit zijn stoel overeind. Hij wees in de richting van Vledder. Jij informeert morgenochtend vroeg bij het bevolkingsregister... of het overlijden van Frederik Johannes van Fluitenberg... in het register van overlijden is bijgeschreven. Wie aangifte van overlijden heeft gedaan... of de ABS de ambtenaar van de burgerlijke stand, een verlof tot begraven heeft gegeven, en welke arts een verklaring van overlijden heeft afgegeven met de geconstateerde doodsoorzaak. Fledder grinnikte. Dat is nogal wat! De kok negeerde de opmerking. Hij pakte uit de binnenzak van zijn colbert de enveloppen met de paarse rand, en wierp die de jonge regisseur toe. Probeer erachter te komen waar die fraaie kaart is gedrukt, en wie die tekst aan de drukker heeft opgegeven? Met andere woorden, wie was de opdrachtgever, CQ-geefster? De grijze speurder slofte van achter zijn bureau naar de kapstok. Fledder stond op en kwam hem na. En nu, um, wat ga je nu doen? De kok draaide zich om. Rond zijn brede mond dartelde een glimlach. Ik denk aan jouw suggestie van morgen op dat kille Sint-Barbara lachte. Het etablissement van smalle Louietje. Jouw keel dorst naar het fluweel van een cognacchi. Hoofdstuk 5 Louietje, wegens zijn geringe borstomvang in het wereldje van de penose, stevast, smalle Louietje genoemd, zwaaide al meer dan een kwart eeuw met milde hand de scepter in het schemerig, intieme lokaaltje, dat hij vol trots als... Mijn etablissement, betitelde. Toen de regisseurs binnenstapten, begroette hij hen uitbundig. De kok schudde hij hartelijk de hand. Op het miserige muizensmoeltje lag een gullig glans van verrukking. Smalle Louwietje was bijzonder op de grijze speurde gesteld. Een genegenheid die door de kok soms schaamteloos werd uitgebuit. De smalle wuifde joviaal. Ik ben blij u weer te zien. Riep hij vrolijk. Nog steeds in dienst. De kok keek de caféhouder niet begrijpend aan. Hoezo uh, nog steeds in dienst? De oude regisseur gniffelde. Dacht je dat ze mij inmiddels wegens corruptie hadden ontslagen? Smalle Louisje schudde zijn hoofd. O, zo bedoel ik dat niet, sprak hij afwerend. Maar als ze tegenwoordig op het moederhoofd van een ambtenaar al één enkel grijs haartje ontdekken, dan sturen ze meteen in de fut. De kok hees zich op een kruk. ''Dat gaat bij mij niet op,'' reageerde hij grijnzend. ''Ik was al grijs toen mijn moeder voor mijn geboorte van een zwarte kat schrok.'' Je meent het.'' De kok trok een verongelijkt gezicht. ''Ik word ervoor betaald om ten alle tijden de waarheid te spreken.'' Smalle Louietje lachte. ''Hetzelfde recept.'' Zonder op antwoord te wachten dook hij aalglad onder de tapkast en kwam omhoog met een fles verrukkelijke Franse cognac Napoleon, die hij speciaal voor de kok gereserveerd hield. Hij zette drie diepbolle glazen op de bar en schonk klokkend in. Druk aan de kit! De kok trok achterloos zijn schouders op. De misdaad kent geen vijfdaagse werkweek, antwoordde hij vlak. En van ATV-dagen heeft men nog nooit gehoord. Voorzichtig nam hij zijn glas op, warmde het in de kom van zijn hand en nam een slokje. Met gesloten ogen liet hij de cognac door zijn keel glijden. Begeleid door een zoete zucht zette hij zijn glas weer voor zich op de bar neer. Maar dit zijn van die schaarse momenten in het leven die mij met de misdaad verzoenen. Smalle Louisje bromde: Ik heb mij gisteren middag toch even behoorlijk kwaad gemaakt. De kok keek hem geamuseerd aan. Kwaad. De tengere caféhouder knikte nadrukkelijk. Ik was in dat vieze en volgekladderde paleis van justitie aan de Prinsengracht. Hij schudde afkeurend zijn hoofd. Dat de gemeente Amsterdam de muren van dat gebouw niet behoorlijk schoon kan houden. Die smerige graffiti is een aanfluiting voor het recht. De kok negeerde de opmerking. Moest die voorkomen? Smalle de schudde zijn hoofd. Ik niet. De jongste jongen van mijn zuster Kees stond weer eens terecht voor een diefstalletje door middel van braak. Hij zuchtte diep. Normaal is Henkie wel een aardig inbrekertje, maar uh, met een zatte kop moet je niet op pad gaan. Stom. De smalle knikte in stemming. Dit heb ik hem ook gezegd. Maar het jonge goed van tegenwoordig wil toch niet luisteren en mijn zuster heeft er maar verdriet van. En daar heb je je kwaad om gemaakt. Smalle Louisje schudde zijn hoofd. Nee, daarover niet. Ik maakte mij tijdens de rechtzitting woest op die advocaat, die verdediger van Henky, Zo'n melkmaal met een verschoten spijkerbroek onder zijn toga. Die hemelde die jongen op tot een complete halige, gewassen en verschoond. Klaar voor de hemelvaart. Gewoon belachelijk. Moet je even indenken. Mijn neef Henkie, een arm en weerloos schaap in de wei van een liefdeloze maatschappij. Vol kwalende bloedhonden als rechercheurs. Dat is de huidige retoriek, reageerde de kok gelaten. Smalle Louietje gebaarde wild met beide handen. Persopen, riep hij woest. Ze maken van de panoze jongens tegenwoordig een bedreigde diersoort, met ondergang bedreigd. Zeehondjes met een poedelbak in seksbieren. De tengere caféhouder schudde zijn hoofd. Dat hadden ze mij vroeger niet moeten flikken. Je hebt als jongen van de panoze toch je trots? Ik had subiet meneer de president even gevraagd of hij mijn eigen meneer de verdediger even uit de rechtszaal wilde laten verwijderen. De kok lachte hartelijk. Schrik nog eens in, Louis, sprak hij vriendelijk. Dan kom je weer tot bedaren. Smalle louisje gehoorzaamde met de welwillendheid van een kastelein. Het handwerk knapte hem zichtbaar op. Zijn er nog bijzondere zaken? vroeg hij met de fles in zijn hand. De kok boog zich iets naar hem toe. Heb jij Frederik Fluweel gekend? De tengere caféhouder knikte nadrukkelijk. Zeker? Dat was een kanjer. Zulke figuren komen in de penose maar eens in de honderd jaar voor. Hij tikte met zijn gekromde wijsvinger tegen de zijkant van zijn hoofd. Koppie! De kok keek hem quasi verwonderd aan. Was? Mm. Is hij dood? Smalle louwietjes spreiden zijn beide handjes. Een jaar of drie geleden, denk ik, er gingen nogal geruchten. Zoals? Dat ze hem saggisch om zeep hadden geholpen. Wie? Smelle Louisje lachte. Ah, je weet hoe het bij ons gaat, hè? De dader ligt altijd op het kerkhof. De kok trok zijn gezicht in een ernstige plooi. Ik ben geïnteresseerd, uh, Louis. Ik kreeg vanmorgen met de post een overlijdensbericht. Frederik Fluweel zou pas een paar dagen geleden zijn overleden. De caféhouder glimlachte. Een geintje? De kok zette zijn glas neer. Vledder en ik stonden vanmorgen op Sint-Barbara, maar de lijkstoet kwam niet. Smalle Louwietje lachte hartelijk. Hadden jullie even mooi, Tuk? De kok wuifde de lach weg. Die uh, geruchten, destijds. De tengere caféhouder trok een bedenkelijk gezicht. Frederik Fluweel hield er een bepaald systeem op na, sprak hij verklarend. Bij de penose is het gebruikelijk dat men naadkarwei de buit gezamenlijk deelt. Nou, daar hield de Fluweel er niet van. Als de jongens plotseling veel geld in handen krijgen, zei hij altijd, gaan ze gek doen en dan lopen ze stuk. En dat risico wilde hij per se vermijden. De kok trok zijn wenkbrauwen samen. Hoe deed hij dat dan? De smalle trok een ernstig gezicht. De mensen die samen iets met hem opknapten, kregen geen deel van de puit, maar een vast salaris. Frederik Flewel dreef zogenaamd een transportbedrijf. SNS, snel en soepel. En de jongens stonden bij hem gewoon op de loonlijst. De kok... Toonde ongeduld. De geruchten. Smalle Louietje zuchtte. Er waren een paar jongens die al vele jaren bij het transportbedrijf SNS op de loonlijst stonden. En die op een dag eens voor zichzelf een rekensommetje gingen maken. De kok knikte begrijpend. En het verschil becijferde tussen het in die jaren ontvangen loon en het bedrag van de gezamenlijk veroverde buis. De caféhouder vreef met zijn handjes over zijn morsig vest. Volgens de geruchten zat daar een aardig gat tussen. De kok plukte aan zijn onderlip. Wie, uh, wie waren die cijferaars? Smalle Louis reageerde afwerend. Begrijp me goed, ik heb alles van horen zeggen. De kok boog zich ver naar hem toe. Wie waren die cijferaars? Vroeg hij dwingender. De caféhouder deinsde iets terug. W en W. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Wie zijn W en W? Smalle Louisje blikte angstig om zich heen. Wij en wij, antwoordde hij hees. Wouter en Walter, die twee neven van Frederik Fluweel. De kok stapte de volgende morgen op het stationsplein uit de tram en keek naar de grauwe lucht. Slokken natte sneeuw kleefden aan zijn gezicht. Hij schoof zijn oude hoedje naar voren en trok de kraag van zijn regenjas omhoog. In een stroom reizigers schokte hij door een kleffe bruine brei van smeltende sneeuw naar het brede trottoir van het damrak. De winter, vond hij, was veel te vroeg begonnen. Bij de oude brug steeg stak hij de rijbaan van het Dambrak over en slenterde naar de warmoestraat. Op de hoek bij de lange niezel bleef hij even staan, en keek vol medelijden naar een jonge prostituee, die in een felrode, veel te korte rok, en stappend op ondeugdelijke pumpschoentjes met hoge hakken, zich een weg door de sneeuw baande. Hij trok gelaten zijn schouders op en liep verder naar het politiebureau. In de hal wuifde hij ter begroeting naar Jan Kusters achter de balie, en besteeg in een rustig tempo de stenen trappen naar de tweede etage. Toen hij de grote recherchekamer binnenstapte, trof hij vledder achter zijn elektronische schrijfmachine. De rappe vingers van de jonge rechercheur dansten over de toetsen. Toen hij de kok in het oog kreeg, liet hij zijn vingers rusten en keek op. Zijn gezicht stond nors. Je bent laat! Het klonk bestraffend. De kok trok zijn regenjas uit en grijnsde. Als jij elke morgen tegen mij zegt dat ik te laat ben, dan maak ik er in het vervolg een gewoonte van. Vladdig grinnikte. Die gewoonte heb je al jaren, zolang als ik met je optrek. De kok ging tegenover hem achter zijn bureau zitten. En wat ben je aan het doen? vroeg hij belangstellend. Fledder gebaarde naar zijn schrijfmachine. Een samenvatting, een samenvatting van het verhaal van smalle Louietje. Over Frederik Fluheel, Flutter knikte. Hij boog zich over zijn schrijfmachine en las voor. Frederik Johannes van Fluitenberg, alias Frederik Fluheel, dreef onder de dekmantel van een legaal transportbedrijf SNS, snel en soepel, een soort misdaadsyndicaat met vaste werknemers in loondienst. Onder die vaste werknemers stonden ook zijn beide neven WNW &W, Wouter en Walter van Fluitenberg, op de loonlijst. Twee broertjes, die volgens smalle Louietje voor geen moord terugdeinzen. De kok knikte instemmend. Wouter en Walter van Fluitenberg, vulde hij aan, bewonen nu elk een kapitale villa niet ver over de Nederlandse grens, in het Belgische Braschaat, en schijnen beide over ruime financiële middelen te beschikken. Fledder gniffelde. Veel meer dan men uh, van een CAO-loon in het vervoerswezen kan overhouden. De kok maakt een schouderbeweging. Je hebt gehoord wat notaris van den Hoeven ons gisterenmiddag heeft verteld. De beide broertjes Wouter en Walter hebben na de dood van hun oom en werkgever hun rechtmatig erfdeel ontvangen. De oude regisseur spreidde zijn beide handen. Wat is daar wettelijk op tegen? Fledder reageerde fel. Er gingen geruchten, antwoordde hij heftig, dat ze hun oom zachtjes om zeep hebben geholpen. En ik kan mij niet herinneren dat moord uit ons wetboek van strafrecht is geschrapt. De kok zuchtte. Oom Frederik had een zwak hart, Fledder snoof. Dat zegt die meester van de hoeve. De kok hield zijn hoofd iets schuin. En jij gelooft die notaris niet? Fledder kwam geagiteerd uit zijn stoel omhoog. Het stinkt, de kok, riep hij geëmotioneerd. Het stinkt, het stinkt als een walmende beerput, en dat weet jij best. De oude regisseur leunde in zijn stoel achterover. Bewijzen, sprak hij kalm, wettelijke bewijzen, rechtmatig verkregen, daar gaat het om. Aan vage geruchten, die smalle Louisje heeft opgevangen, hebben we niets. Fledder ging weer achter zijn bureau zitten. Kunnen we Smalle Louietje niet onder druk zetten, sprak hij bedachtzaam, zodat hij ons de bron van die geruchten noemt. De kok schudde zijn hoofd. Daar voel ik niets voor. Ik wil onze relatie met de caféhouder niet bezoedelen. We kunnen hem in de toekomst nog hard nodig hebben. En bovendien vermoed ik dat Smalle louietje de bron van die geruchten niet eens kent. Fledder zuchtte. Hij weet toch wie destijds over dat geval heeft gesproken? Welke mensen er toen bij elkaar waren? De kok schudde afkeurend zijn hoofd. Je moet voorzichtig zijn, de oude regisseur zweeg even. Hoe ontstaat in een café zo'n gerucht? Iemand zegt, Frederik Fluweel is dood, de ander oppert. Die zullen ze wel om zeep hebben geholpen. En weer een ander meent. Die twee neefjes van hem zijn zo lekker niet. Het kan best zijn dat het gerucht zo is ontstaan, reageerde Vledder opgewonden, maar we moeten toch iets ondernemen? Je hebt zelf gezegd dat valse bericht van overlijden is niet zomaar een grap. Hij trok wild een lade van zijn bureau open. Ik heb vanmorgen al vroeg met het bevolkingsregister gebeld. De kok keek hem schuins aan. En kreeg je inlichtingen? Zeker. Via de telefoon? Fledder knikte. Niet direct, maar toen ik jouw naam noemde, werd mijn plotseling heel bereidwillig. De jonge rechercheur pakte een vel met aantekeningen uit de lade van zijn bureau. Het overlijden van Frederik Johannes van Fluitenberg, meldde hij, staat keurig in het register van overlijden van Amsterdam vermeld, en de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft op basis daarvan een verlof tot begraven afgegeven. Die man die op Sint-Barbara onder die rode granieten steen ligt, is heel officieel de dode Frederik Fluheel. Ik heb ook met mensen van de begraafplaats gebeld, en die bevestigen dat. Vak B, nummer 27. De kok vreef met de rug van zijn hand langs zijn neus. Als er al iets aan het overlijden van Frederik Fluel schort, sprak hij bedachtzaam, dan is dat heel professioneel gebeurd, en zijn de sporen daarvan keurig weggewerkt. Fledder klemde zijn lippen op elkaar. Frederik Johannes van Fluitenberg stierf een natuurlijke dood. De kok knikte traag voor zich uit. Een natuurlijke dood, herhaalde hij somber. Mm, dat vermoeden had ik al. De oude regisseur schudde zijn hoofd. Juridisch gezien hebben we voor ons onderzoek geen poot om op te staan. Vledder smeet de oude regisseur het vel met aantekeningen toe. Kijk eens, sprak hij grimmig, wie die verklaring van overlijden heeft ondertekend. De kok schoof de aantekeningen naar zich toe. "Dr. J.H. Achterbos. In zijn stem trilde verbazing. Vledder trok zijn gezicht strak. Eén van de namen onder dat valse bericht van overlijden. Hoofdstuk 6. Ze reden in hun golf van de stijger achter het politiebureau weg. De straten waren schoon. Een korte regenbui had de resten van de sneeuwval weggespoeld. De kok blikte op zij. Heb je het adres van die dokter? Fledek nikte. Saxe 1017. Daar woont hij, en dat is ook zijn praktijkadres. Volgens de centrale dokterziens heeft hij nu spreekuur. Ik hoop alleen dat zijn wachtkamer niet vol zit met patiënten. De kok trok zijn schouders op. In dat geval wachten we rustig tot we aan de beurt zijn, sprak hij gelaten. Het heeft geen enkele zin ons te haasten. Frederik Johannes van Fluitenberg stierf drie jaar geleden. Als hij werkelijk werd vermoord, dan kunnen we die drie jaar, die wij met ons onderzoek achterliggen, toch niet inhalen. Fledder gromde. Ik begin er zo langzamerhand aan te twijfelen of het nog zin heeft om ons in te spannen, sprak hij somber. Misschien is het verstandiger om de zaak te laten zoals die is. Je bedoelt Frederik Fluweel, requiescat in paatje, hij rustte in vrede? Precies, de kok toonde verwondering. Ik dacht dat juist jij zo enthousiast was om de mistige sluiers rond het sterven van Frederik Fluweel op te trekken. Fledder knikte. Dat was ik ook, antwoordde hij geërgerd, en dat ben ik nog wel. Ik heb er alleen de pest over in dat het die luidjes die er belang bij hadden destijds zo verbazend goed gelukt is om de dood van Van Fluitenberg uit de publiciteit en uit ons opsporingssysteem te houden. De kok plukte aan zijn neus. Daarom verwonderde het mij sprak hij rustig, dat jij vanmorgen simpel via de telefoon van het bevolkingsregister inlichtingen kreeg over het overlijden van Van Fluitenberg. Vledder trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Waarom niet? De kok grijnsde. Er moet toch iemand bij het bevolkingsregister zijn geweest, die drie jaar geleden vergat om de naam van Van Fluitenberg op de computer uitdraai voor de politie te plaatsen. Vledder blikte even opzij. Opzet. De kok knikte traag. Hm, mm, dat vermoed ik. Zie je, die stomme nalatigheid is er volgens mij de oorzaak van dat de politie en de justitie niet van het verscheiden van Frederik Fluweel op de hoogte waren. Fledder keek hem verschrikt aan. Je hebt gelijk. Het was in feite heel simpel. De jonge regisseur grinnikte. En misschien gebeurt het wel vaker. Wie weet van hoeveel doden voor het vluchtige er nog een opsporingsbericht loopt? De kok zuchtte omstandig. Ik ben blij dat men destijds niet heeft besloten om alle gegevens omtrent het overlijden van van Fluitenberg uit de registers te laten verdwijnen. Anders hadden wij nu niet geweten dat hij een natuurlijke dood stierf. Vlettersnoof. Al dus, dokter J.H. Achterbos. De Saxe-Wijmaarlaan bleek een brede laan met statige huizen, gebouwd in de tijd dat de beter gesitueerde burgers van Amsterdam het verkozen om rond het Vondelpark te wonen. Fledder vond voor de golf nog een parkeerplaatsje aan de rand van het trottoir. De beide regisseurs stapten uit en keken rond. De sporen van ontluistering van de buurt waren duidelijk zichtbaar. Hier en daar graffiti en veel achterstand in onderhoud. Ze slenterden over het trottoir naar nummer 1017, bleven even staan en keken langs de gevel omhoog. Het was een breed pand met twee bruin gelakte toegangsdeuren in een diep portiek met gele tegeltjes, waarop motieven in Jugendstil. De regisseur stapte het portiek binnen. Op een koperen plaats stond in zwarte verzonken letters: Dr. J. H. Achterbos. Met daaronder de uren waarop de dokter was te consulteren. De kok drukte op een bouton naast de koperen plaat. Na enkele seconden klonk de zoemer van de elektrische ontsluiting. De oude regisseur duwde de deur open en ging naar binnen. Fledder volgde. Via een brede, donkere gang bereikte zijn kleine wachtkamer met rondom een tiental gehavende stoelen. Er hingen afzichtelijke medische affiches aan de wanden en op een gammele ronde tafel in het midden lagen enige oude, vieze, beduimelde tijdschriften. Er was niemand. Fledder keek grijnzend rond. Een van de twee. Of we beleven gouden tijden in de gezondheidszorg, of alle patiënten van dokter Achterbos zijn reeds ter ziele. De kok reageerde niet. Met zijn handen in zijn regenjas gestoken, liet hij zijn blik door het kale vertrek dwalen. Wachtkamers wekte altijd zijn afkeer op. Een jonge vrouw met warrig zwart haar stak haar hoofd om de hoek van een deur. Ze keek van de kok naar Fledder en terug. Wie is er aan de beurt? vroeg ze met een hoge schelle stem. De kok bracht zijn meest innemende glimlach. Wij beiden. U, uh, u, u, herhaalde ze onzeker. De kok knikte. Wij zijn geen patiënten met vermeende klachten, sprak hij vriendelijk, maar rechercheurs van politie, verbonden aan het bureau Warmoestraat. We wilden graag een kort onderhoud met de dokter. De jonge vrouw kwam verder van achter de deur. Ze was vol slank met smalle schouders en brede heupen. De nauwsluitende witte jas die ze droeg was geen reclame voor een bekend wasmiddel. Waarover uh, wilde u de dokter spreken? Een sterfgeval. Zonder verder iets te zeggen verdween ze weer achter de deur. Na enige minuten kwam ze terug en hield de deur uitnodigend open. De dokter is bereid u te ontvangen, sprak ze vormelijk. Dokter J.H. Achterbos stond bij hun binnenkomst van achter zijn bureau op. De kok keek hem onderzoekend aan. Hij schatte de dokter op achterin de vijftig. Een korte, wat gezette man met grijs haar, een breed gezicht en een zware bril met dubbel focusglazen, die langzaam van zijn neusrug gleed. Dokter Achterbos drukte zijn bril weer omhoog en kuchte. <kwijls> met wie heb ik het genoegen? gromde hij. De oude regisseur glimlachte. Mijn naam is De Kok. De Kok met een uh, COCK. Hij duimde opzij. En dat is mijn jonge collega Vledder. Rechercheurs van het bureau Warmoestraat. Inderdaad. Mijn assistente vertelde mij dat u wilde praten over een sterfgeval. De Kok knikte instemmend. En dat is de reden van onze komst. Dokter Achterbos ging weer zitten achter zijn bureau. En welk sterfgeval baart uw ambtenarenziel ziel zorgen? vroeg hij hooghartig. De kok tastte in de binnenzak van zijn colbert, pakte de enveloppen met de paarse rand en nam daaruit demonstratief het overlijdensbericht. Het Verscheiden van Frederik Johannes van Fluitenberg, bij ons beter bekend als Frederik Fluweel. Was dat een patiënt van mij? De kok toonde enige verbazing. En dat neem ik aan. U, uh, u tekende de verklaring van zijn overlijden. Dokter Achterbos trok zijn schouders op. Hm, dat zegt niet zoveel, sprak hij achterloos. Het gebeurt wel dat men als arts plotseling bij een sterfgeval wordt geroepen en dat later zo'n man van een begrafenisonderneming aan de praktijk een verklaring van overlijden komt halen. De kok grinnikte vreugdeloos. Gebeurde dat bij het sterven van Frederik Johannes van Fluitenberg? Herhaalde hij ongelooflijk. Mogelijk, antwoordde de dokter schouder Ik weet dat niet meer zo exact. Ik heb in mijn lange praktijk als arts zoveel verklaringen van overlijden afgegeven, dat u het mij echt niet kwalijk moet nemen dat ik... Uh... Hij maakte zijn zin niet af. De kok gebaarde in zijn richting. Volgens uw verklaring stierf Frederik Johannes van Fluitenberg aan een acute hartstilstand, dokter Achterbos knikte. Kan heel goed, managerdezies. Sterven heel veel mensen aan het hart. Herinnert u zich dat sterfgeval niet? De dokter fronste zijn wenkbrauwen. Hoe, uh, hoe was de naam ook weer? De kok sloot even zijn beide ogen om een opkomende ergernis te bedwingen. De naam was Frederik Johannes van Fluitenberg. Dokter Achterbos staarde nadenkend voor zich uit. Van Fluitenberg, van Fluitenberg. Nee, nee, het zegt mij niets. De kok kneep zijn lippen op elkaar. Hij stierf drie jaar geleden. De dokter tuitte zijn dikke lippen. Hm, het zal best, reageerde hij gelaten. U zult als rechercheur uiteraard wel over de juiste gegevens beschikken. De kok wees naar een lange houten bak met kaarten rechts op het bureau van de arts. Hebt u ergens nog aantekeningen over dat sterfgeval? vroeg hij met ingehouden ongeduld. Het is voor ons onderzoek het van het grootste belang om te weten op welke wijze en onder welke omstandigheden die man stierf. De aangesprokene schudde het hoofd. Ik houd alleen aantekeningen bij van patiënten die nog in leven zijn. De arts glimlachte fijntjes. Voor de doden heeft dat geen zin meer. Hm? Hm. Voor hen kan ik niets meer doen. De kok keek de man voor zich secondenlang aan. Peilde de muur van onwil. Daarna boog hij zich ver naar voren en legde de kennisgeving van overlijden voor de arts op zijn bureau. Hij tikte daarop met een kromme wijsvinger. ''Waarom staat uw naam hier?'' vroeg hij afgemeten. Dokter Achterbos schoof zijn afgegleden brilwied iets omhoog en keek. Daarna richtte hij zich op. Achter de dubbel focusglazen twinkelde zijn lichtbruine ogen. Ja, moet een grap zijn.''